1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Egypte zijn bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders... van de afgezette president Morsi zeker vijf doden gevallen. In de noordelijke stad Alexandrië viel één dode. Zeker vijftig mensen raakten gewond. Bij de gevechten daar werd met stenen gegooid en ook geschoten. In een andere stad in het noorden van Egypte kwamen vier mensen om. Het zouden alle vier aanhangers van Morsi zijn. Uit andere steden komen geen berichten van rellen. Op het Tagirplein in Cairo wordt massaal feest gevierd. Het Egyptische leger is in Cairo de redactie van de Arabische nieuwszender Al Jazeera binnengevallen. Dat gebeurde tijdens een live-uitzending. De militairen wilden voorkomen dat er beelden zouden worden uitgezonden van een pro demonstratie Een presentator van Al Jazeera, een gast en drie medewerkers zijn aangehouden. Inmiddels zendt Al Jazeera in Egypte weer uit. Er zijn beelden te zien van de feestende massa op het Tahrirplein. In Deventer heeft wethouder De Jager een motie van wantrouwen overleefd. Ze was onder vuur komen te liggen door een uitzending van Nieuwsuur... waarin ze aankondigde dat ze werklozen en vrijwilligers wil inzetten in de thuiszorg. De motie van wantrouwen kreeg steun van de hele oppositie... maar niet van de collegepartijen in Deventer. Wel werd een motie van treurnis aangenomen. De wethouder bood haar excuses aan voor haar uitspraken... en ze benadrukte dat de verzorging van ouderen en hulpbehoefenden... een taak blijft voor professionals. Het kennismakingsbezoek dat koning Willem-Alexander in oktober aan België zou brengen, is onzeker geworden nu koning Albert terugtreedt. Het is gebruikelijk dat de kortstregerende koning eerst op bezoek gaat bij zijn langstregerende collega. Als de Belgische kroonprins Philip straks koning is, heeft hij een kortere staat van dienst dan Willem-Alexander. Philip zou dus eerst naar Nederland moeten komen. De Rijksvoorlichtingsdienst kan nog niet zeggen voor welke oplossing wordt gekozen. Het weer, vannacht kan het nevelig worden, minimaal rond 13 graden. Daarna volgt een dag met geregeld zon, maar in het oosten blijft een bui mogelijk... door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Motie van treurnis. Wat heeft het journaal toch soms prachtige frases? Dames en heren, ik praat met Paul van der Velden... hoogleraar boeddhisme en hindoeïsme aan de Radboud Universiteit van Nijmegen... over het optreden van boeddha in het westen. Hij schreef onder andere de boeddha in het tuincentrum... en andere populaire beelden van het boeddhisme. Want je komt er niet omheen dat terwijl de kerk in het westen steeds leger loopt... er een grote hang lijkt te ontstaan naar zoiets als, nou ja, onder andere dus het boeddhisme... maar zonder God. Um, en wij gaan in op die ontwikkelingen... in een gesprek over Boeddha... en wat dat betekent in het Westen vooral. Um, we hadden het, Paul, mm -hmm. net nog over meditatie. Dat ja. wij, wij denken eigenlijk... want het, je, je ontkomt er niet aan dat mediteren helpt... Helpt heel veel mensen in het Westen. Mediteren helpt heel veel mensen. En in Azië ook. Dat ja. is zo. Ja, hoor. Dus dat, daar, zit, ja. daar zit al iets. Daar uh, zit zeker iets. Heb jij, heb jij gemediteerd? Ik, ik, ik kan het, ja. Je doet het ook? Ik doe het niet, nee. <laughs> ik kan het wel. <laughs> ja, ik, ik zit aan een andere kant van het boeddhisme wat dat betreft. Ik zit aan de schriftstudiekant. Ja. Ik lees de teksten, ik ben met de de beelden bezig met, uh, ja, met, de betekenis. met, met die kant van, ja. van het boeddhisme. Maar wat is jouw ervaring met mediteren? bijvoorbeeld? Want waarschijnlijk is voor veel mensen ja. juist meditatie ja. de ingang tot ja, het boeddhisme. Het werkt. Het, het werkt. hangt natuurlijk vanaf wat je ermee wilt bereiken. Hè? Kijk, in Azië, uh, als monniken al mediteren... want een minderheid van de monniken mediteert... maar als ja. monniken mediteren, dan gaat dat in principe over het bereiken van het nirwana. Ja. Dingen die dus vaak pas na de dood een echte betekenis krijgen. Nirvana bij leven kan voorkomen. <coughs> maar Nirvana na de dood is toch iets wat men zich daarbij voorstelt. Als mensen hier mediteren... heeft het vaak te maken met bevordering van de kwaliteit van het leven hier. Het gaat over geluk hier. Een heel verschil tussen leken en monniken in Azië... is dat leken bezig zijn met het leven in het hier en nu. Hier in deze ja. wereld. Het leven hier. Monniken zijn in principe bezig met het leven na de dood. Wat komt er na de dood? En de meeste mensen die hier boeddhist zijn, zijn leek. Dus die mediteren vaak uh, voor stressreductie. Ja. Voor het bereiken van uh, geluk. betere, man betere, betere manager. Ja, precies dat soort zaken. Je vindt een hele duidelijke vertaalslag naar het alledaagse leven toe... Ja. Je ziet ook allerlei populaire boeken daarover. Hè? Uh, daten als Boeddha zou daten... Uh, mindfulness voor moeders met schoolgaande kinderen, et cetera. Dat is een van naar een levensstijl ja. toe. Maar tegelijkertijd uh, is er heel concreet... Uh, er zijn methoden, die heeft het boeddhisme... om het leven draaglijk te maken. Ja. En uh, die worden toegepast. En de monniken zijn ongelooflijk pragmatisch. Uh, die kijken heel scherp naar wat een cultuur nodig heeft. En denken dan, oh, daar zit een opening... En uh, daar, springt men, daar springt men dan in. Ja, en, da, en dat is het vermogen van, ja. van, van... Volgens mij is er ook een woord voor. Upa, upaya. Upaya, upaya. Skillful means. Hè, vaardige middelen. Ja. Dus, dus, maar dat, dat gaat eigenlijk over het zelfs het vermogen van het boeddhisme... om zich aan te passen aan de omstandigheden. Ja. ja, ja. Dat is, maar, maar dan kun je je ja. afvragen... Mm, zoals een aantal van die ontwikkelingen ja. beschrijf je nu... Ja. gaat het dan nog wel over boeddhisme? Wat is boeddhisme? He, dat, dat is een heel ingewikkelde vraag. Uh, wanneer is iets precies boeddhisme? He, ik bedoel, ik, ik, ik kan allerlei dingen over uh, culturele stromingen vertellen... over allerlei boeddhistische scholen... maar de kern van het boeddhisme, daar streven we voortdurend naar. Maar is die er ook? He, Donald Lopez Twijfel jij daar? Uh, ja, of er, of er echt een kern is, één kern... Uh, daar mag je heel erg aan twijfelen. Het boeddhisme zelf zegt dat hij er niet is... Die zegt, andere tijden verlangen andere onderrichtingen. Weliswaar zegt men, en dat zou dan de kern zijn... de dharma, wat dat dan ook precies mogen zijn, is universeel. Die is altijd werkzaam. Alleen de vorm die de dharma moet krijgen... dat is afhankelijk van het tijdsgevricht, de cultuur... het publiek wat je tegenover je hebt. Er is een filosoof geweest, Nagarjuna, een zeer groot denker tweede eeuw na Christus, hij zou 600 jaar oud zijn geworden... want hij was algemist, en gemist worden heel oud, zegt de traditie... Uh, die zei ook ronduit dat taal altijd relatief is. Dus wat de Boeddha verwoord zou hebben in zijn vier edele waarheden... waren waarheden op dat moment. Andere tijden verlangen andere dharma's, hè, andere onderrichtingen. En dat hoor je monniken heel vaak herhalen. Je hoort uh, verschillende stemmen wat dat betreft. Als mensen hier mediteren... Ten behoeve van stressreductie, ten behoeve van geluk in het hier en nu met leven aan te kunnen. om niet in depressies te geraken, et cetera. Er zijn mensen en ook monniken die zeggen. dat is Boeddhisme light. Dat is niet de essentie. Er zijn ook mensen en, en, en monniken die zeggen. ja, God, als dat de vorm is. die de Dharma nu moet krijgen. nou dan is dat zo. is het ook weer goed. Is het ook weer goed. Ja, dan helzen. Heel pragmatisch, uh, wat kun je ermee doen? Ja, waarom mediteer jij niet? Nou. Uh, ik kan het wel. Ik, ik heb uh, die dingen allemaal uitgebreid in de, in de hindoe sfeer. Ik uh, ben gepromoveerd op hindoeïsme. Ik heb heel lang in het dorpje Brendaban gezeten. Waar ik ligt die, dat? Is in Noord-India, vlakbij Delhi en Mathura. Ik heb die taal ook geleerd, de uh, Braj-Bhasha taal. Die daar gesproken maar wordt. die noemde je net nog niet hoor, in nee, dat rijtje in ja, het begin van het... Ja. ja, maar nou, Braj is een eigen, komt, eigen komt er taal. Er komt nog weer eentje bij. Ja, God, dat kan zo. Dat is de uh, taal die de God Krishna uh, zelf Wat heb je voor gesproken. hoofd? Ja... Details, hè. heel veel details. Dat, uh, ja. Ik ben gewoon sterk in details. Dat is gewoon ja. zo. Ja. En voor talen <laughs> moet je veel details onthouden. Dus uh, ja, God, dat doe ik dan maar. Maar uh, goed, je, je Dat houdt je... van de straat, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, maar goed, dus die Brachtaal uh, heb ik daar. Ik ben er heel erg bezig geweest met um, hoe mensen leven. met de poëzie in hun hoofd. En ja. wat dat betekent. Uh, hoe dat hun leven gaat kleuren. En ze zeggen zelf in dat dorpje altijd: uh, praten wordt zingen. Uh, lopen wordt dansen, slapen wordt mediteren. En dat heeft te maken met een transformatie, een, een, een, ja, een vervorming, een hervorming van het de, gewone via de, leven. Via, via de poëzie? Via de poëzie. Ja. Want de poëzie, die hebben ze bij zich, die ja, we, kunnen die we, ze die uit hun hoofd reciteren en dat ja. telt dat gewone ja. leven op ja. En dat is dat is wat jij werkt. Werkelijk... Ja, dat heb ik onderzocht en dat, uh, dat doen deze mensen. Sri Radha Madhure Swami ni. Mai radhe kodasa. Ja, janame janame mohidi <tieding> jie. Sri Vrindavan kovasa. Sri Vrindavan kovase balo. Japase bah jamuna patrani. Jologen haje kaij diane karai. Wij kunten Bere purane bakane karai. Sabesante mani jane manekomani. Jamuna, jamadu, tana tara tahee. sri Dat is nou zo'n Brajbashah-gedicht. Wat zong je nou? Nou, het gaat. Uh, <laughs> ja. ja. <laughs> het is een lied uh, waarin een dichter eerst zegt. Uh, hij, hij spreekt over. Uh, Radha, dat is de vriendin van de, van de godheid Krishna. Uh, Radha is zijn meesteres. Uh, maar Rada, ik ben een dienares van Radha. Geef mij geboorte na geboorte een leven in Brindaban, de plek waar Krishna dan groot geworden zou zijn. Het leven in Brindaban is mooi. Waar de rivier Jamuna in de nabijheid stroomt. De Jamuna is de heilige rivier daar. Uh, als mensen zich baden in die rivier... dan krijgen ze Vaikuntha uh, als verblijfplaats. Vaikuntha is de hemel van de god Vishnu en van Krishna. De Vedas en de Puranas, de, de gezaghebbende teksten... praten hierover. Uh, ze, zij is het juweel van de gedachten van alle heiligen... Maar uh, van het gevaar van wedergeboorte. Hetgeen dus leed zou impliceren. Daarvan redt ons uh, Radica Rani. Ja, ja. Dus de godin Radha. Ik parafraseer nu hoor. Want ja, het, is het niet helemaal ja, Even. Ja, ja. ja. ja en dat, dat kunnen mensen in zo'n dorpje. Ja, in zo die hebben ja. duizenden van dit soort gedichten in hun hoofd. En dat transformeert je bestaan. Als, dat, dat, dat maakt je leven anders. Maar ook voor jouzelf. Je... De... Ja, dat ga je herkennen. Dat heb heeft, dat heeft je wel. Ja, dat ga je herkennen. Ja hoor. Ja. Dat, dat, kijk, Aangeraakt. Op, op een moment, uh, je merkt dat. Al, ik, ik, ik verbleef daar in een uh, ashram een tijd lang. En uh, ik had daar een kruik waar dan water in zat. Dat uh, Water blijft dan koel, want dat verdampt door die, door die kruik heen. Op een bepaald moment pak ik die kruik op en de hals breekt af. Die kruik valt kapot. Dan komt iemand mijn kamer binnenstormen en die zegt... heeft Krishna jouw kruik nou ook al kapot gegooid? Want in de mythe maakt Krishna de kruiken van de hederinnetjes kapot. Dus zo'n incident wordt meteen vertaald naar een nee, mythe toe. Nee, ja. En die mythe gaat op een gegeven moment leven... dwars door jouw dagelijkse leven heen. Ik merkte dat dat dus was wat die poëzie deed. Want het was mij opgevallen tijdens mijn studietijd... dat men uh, in die bradstaal eigenlijk eeuwenlang... dus vanaf de 14e eeuw tot 18e, 19e eeuw... poëzie heeft geschreven die heel weinig lijkt te veranderen. Dan is er iets mee. Dat doen mensen niet zo. en Mensen veranderen dingen. Daar is iets mee. Dus dat ben ik toen gaan onderzoeken. En uh, ja, dat was al de belangrijkste conclusie. Ja, ja. De, kracht van de, de kracht van die poëzie. Dus ik heb dus heel erg die, die, die ja. um, visualisatietechnieken die daar worden toegepast. Heb ik uh, ook geleerd en ook toegepast. En dat werkt. Visualisatie technieken. Visualisatie -technieken. Ja, ja, waardoor je de mythe tot leven gaat brengen. En die lijkt er heel sterk op. De in, je hoofd, over... in je eigen ja, hoofd. In je je hoofd, stelt ja. het je voor het ja, verhaal. je stelt je voor tot, tot je het gaat zien. En je gaat het ook zien hoor. Kijk, uh, je blijft wel wetenschapper... maar je bent niet van betonnen en zo. Je, je, je, je gaat daarin mee natuurlijk. Hè. Dus, dus ja, je, je wilt je op, Van wilt de Vel, doe eens even gewoon. Wil, ik, ik, ik zit hier heel gewoon te doen. Hoor. Dus, uh, ja. Maar dat, dat, dat, dat, dat zijn technieken die kun je je eigen maken. Maar oh, hoe werkt het dan? Een van die methoden was dat uh, je voor het slapen gaan inbeeld... dat je langs een weg loopt. En dit is een techniek die, die komt in therapie ook voor. Ja. Dus dat is helemaal niet zo bijzonder. Ja, en uh, dat beeldje iedere dag in uh, voor je gaat slapen. Nou, na een tijdje staat er een boom langs die weg. Er springt een konijntje de weg over. Dat ga, dat ga je allemaal zien. Ja. Nou, dat, dat wordt een steeds compleetere wereld. Ja. En dat is echt niet zo'n toer om dat op te bouwen. Nee, nee. Oké. Okay. Klinkt allemaal heel mystiek, maar... Uh, dat de dat kracht dat is van de herhaling. herhaling. De kracht van de herhaling. Ja. Dus dat, dat werkt. En met die ja. methode brengen deze mensen die mythe... Uh, tot stand. Ik, ik hoorde dat dit kon. Ik, kreeg, ik, ik heb ook les genomen in reciteren, want je bent natuurlijk toch een witneus die opeens in zo'n Brahmaanse familie opduikt. En uh, in Brindaban had je vrij veel Hare Krishna's. Die zijn ook wit. En daar, was, daar hield me niet zo van. Dat vond me niet zo uh, plezierig, die Iskon-mensen. Dus ik moest met name ook bewijzen dat ik geen Iskon-persoon was, geen Hare krishna maar dat ik uh, met een proefschrift bezig was. En ik heb eens recitatieles genomen. Van, uh, ik heb eens bepaalde gedichten leren reciteren. De Sawaya. Die ik net ook reciteerde was een Sawaya. Het Sawaya metrum. Een Doha en een Sawaya. De Kawita mocht ik niet. Daar was ik niet rein genoeg voor. He, want ik, ik kom uit Brabant. Ik ben geen Brahmaan. He, ik ben niet van de juiste kasten daarvoor. De Sawaya mocht ik wel leren. En uh, de inoefening is daarbinnen heel wezenlijk. Je, je leeft in die wereld en op een bepaald moment... Uh, je ziet wel dezelfde dingen als die je normaal zag... maar er zit in jouw hoofd een andere inkleuring. Je gaat de wereld anders zien. Ja. En dat, dat, dat, dat gebeurt bij boeddhistische meditatie. Kan dat precies zo werken? Ja. Dus ik ken de technieken wel. Was je gelukkig in dat dorpje in noord indië uh, Niet zonder meer. Het was toch een zware periode. Waarom? Ja. Uh, nou, je moet naar de proefschrift thuis komen. Hè? Dus dat is toch altijd de zware druk die er ligt vanuit de universiteit. Het moet wel tot resultaat komen. En het leven in zo'n hele strenge Brahmaanse hindoe-familie... is niet zonder meer eenvoudig. Er wordt op bepaalde momenten echt, momenten echt duidelijk gemaakt... dat jij niet van de juiste kasten bent... dat je niet de juiste reinheid hebt, et cetera. En hoe is dat dan? Dat is nou, uh, ik moest op één plek in huis zitten. Ik kreeg iedere dag dezelfde beker en hetzelfde bord. En Ik weet ook vrij zeker dat die weggegooid zijn... op de dag dat ik daar wegging. Want die zijn door het gebruik van mij zo onrein geworden. Dat krijg je met geen Dubro Citro... Oh, geen maar ik kan het noemen. Nee. Dat krijg je ja. met geen afwasmiddel meer weg natuurlijk, sorry. Nee, dat ja, krijg ja, je met geen afwasmiddel meer weg. Dat bestaat die, die, die, niet meer, Nee, ik. oh, sorry. Ja, nee, het was ook lang geleden allemaal. Ja. Dus nou goed. Uh, die onreinheid krijg je niet weg. Dus op bepaalde momenten werd echt duidelijk gemaakt... je bent niet één van ons. Ja. Tegelijkertijd, maar hoe ervoer je dat dan? Ja, God, uh, laat maar gebeuren. Een unieke kans om deze wereld van binnenuit uh, te Tog zien wel, ja. en waar te nemen. Als een soort spion was je dan. Ja, aan. precies. En uh, ik ben dus twee keer daar lange tijd geweest, in 86 en 88. Toen ik net hoogleraar was, met uh, mijn oratie had gehouden, ben ik nog even teruggegaan. Gewoon weer eens even terug naar hoe het uh, ja. naar die wereld waar ik deze dingen allemaal had uh, ontwikkeld. Is... Ik ben toen nog een week uh, terug geweest. Het was wel heel apart trouwens. Vroeger was het met de bus van uh, Brindaba naar Delhi was drie uur. Uh, nu doe je er vijf uur over door de files... Dus er staan, er zijn enorme snelweg er aangelegd. Nu staan er files. Dus je bent nou vijf uur onder. En we noemen het voor je Ja, nu. mooi hè? <laughs> Goed, nou, we hebben beloofd dat we, uh, luisteraars mogen meedoen. Dus de uh, uh, telefoonnummer is 0800 1121. Kijken wat uh, hun ervaringen zijn. Carla, goedenacht. Ja, hallo. hallo. Ik zit met heel veel plezier naar de uitzending te luisteren. En het is voor mij ook wel een bewijs dat Casaluna Luna moet blijven bestaan. <laughs> maar ja. het blijft niet bestaan, Carla. Daar kun je op je hoofd gaan staan. Nee. Van nou part. ja, dan moet ik dat dus accepteren. Dat zou ik maar doen. Zal ik maar en, mee beginnen. Uh, ik wil ook nog even, voordat ik mijn verhaaltje vertel aan... Ja. Uh, Vertellen dat ik een keer naar een heel mooi verhaal van meneer Bormeijen heb geluisterd. En dat was in de uitzending van Helco Span. En dat was toen ook heel mooi. Dus oh. de naam okay. Maar nou dit. Um, vroeger, toen ik nog heel klein was, toen moest ik leren op school... wie is God? God is onze vader die in de hemel woont. En toen, ben, toen was ik dus nog heel klein, maar ik vond dat maar niks. Toen heb ik aan de kapelaan gezegd... Mijn moeder is ook God en wij zijn allemaal Godje. En dat was het begin dat ik zelf leerde nadenken. Want na de les moest ik uh, van de kapelaan aan zijn hand mee naar mijn moeder. Want mijn moeder moest horen dat ze een recalcitrant toch Ja had. Ja, ja. Maar dit is dus eigenlijk een inleiding... Uh, dat je als je zelf gaat leren nadenken... waarom heb ik moeite met het woord God... En met Allah. En dat is iets wat uitgebeeld wordt. En dan kom ik toch bij die uitdrukking weer neer. We zijn het allemaal. En dan kom ik bij Jezus neer en bij Boeddha. Ik ben een keer geïnterviewd door een meneer van de krant. En toen zei die meneer, wat is uw levensfilosofie? En toen heb ik gezegd, het christusbewustzijn en de Boeddha-natuur met elkaar combineren. Want u, u combineert ze met elkaar, met speels gemak ja, maar dan moet ik even zeggen dat ik begin jaren negentig het boeddhisme gestudeerd heb. Dat was op het Maitreya-instituut in Emst. En toen kwam ik tot de ontdekking dat ik best recalcitrant mag zijn. Want op een gegeven moment, dan gaat laat zeggen... ...iemand die wil, die kan toevlucht nemen. En dan krijg je, nou dan ga je dus uh, leven volgens boeddhisme. Be maar, maar, Snapt u wat ik bedoel? Niet helemaal. Want, uh, u, bent, u bent boeddhist geworden in de, begin nou, de jaren negentig? Nee, nee, nee. Want dan krijg je dus... Maar als je toevlucht gaat nemen, dan word je boeddhist. Ik denk, ja, dan is weer mijn vrijheid weg. Want ik wil dus niet in een hokje zitten. En dat heb ik met Keshila doorgesproken. Hoe zei Keshila? Kalala. Maar nee, ik heet dus Kalala. What's in the name? En toen kwam ik tot de ontdekking wat Jezus allemaal verteld heeft en uitgedragen heeft, en wat de Boeddha doet. Als wij proberen ons dat eigen te maken, dan, dan kom je tot de ontdekking dat. Uh, nou, uh, als wij leven zoals we zijn, goed zijn voor jezelf en voor een ander en voor de dieren. Dat dat de bedoeling is. Ik draal een beetje af, hou me maar in de reden als u wat vragen wilt. Want ik zit zo super in mijn vel terwijl ik suicidaal ben geweest. En dan op dat ditte punt, dat ik toen tegen Jezus zei: Ik vind helemaal niks mee hier hoor. Kom me maar halen. Want ja. aan deze kant werkt het niet. En wat maar, heeft u dan, wat heeft u toen geholpen? Ja, meer vertrouwen. Toen ja, dat krijg je niet, dat kun je wel tegen jezelf zeggen, maar dan is het er nog niet. Nee, nee, is, maar... nee dat begrijp ik. Maar toen is er wel iets in mij geweest dat ik zelf beter moest leren nadenken. Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Oh. Heeft het boeddhisme daar een rol bij gespeeld? Ja. In welke zin? Uh, in die zin van, nou, toen kan je bijvoorbeeld, als je lagen spreken over de verstorende emoties, dan moet u dus weten wat dat is. Um, als je boos kunt worden, of uh, agres nou, agressief ben ik eigenlijk niet, denk ik. Maar uh, een verstorende emotie. Ja. Iets, uh, mm -hmm. Daar ging ik dus mee aan het werk, want daarin krijg je meer les van de Boeddha. Okay. En dat ging ik combineren, ja, maar dat heeft Jezus ook zo bedoeld. Ja. Maar goed, wat ik begrijp, Carla, is dat um, contact met die religies... Zowel van het christendom als van het boeddhisme aan de ja. andere kant. Dat heeft aan de ene kant, uh, ben je daar voorzichtig mee, want je wil je vrijheid niet kwijt zijn. Aan, ja. aan de andere kant hebben aspecten van die leer steeds ook geholpen om je weg te vinden. Mag ik het ja. zo samenvatten? Ja, zo heb je het goed samengevat. Hm. Want dan kom ik ook bij Gandhi terecht... En ja. Gandhi, dat is... Kijk, ik heb voorbeelden. Nou, niet te ver, Want ik wou, wou namelijk ook nog wel weer verder. Want als je nou nog weer verder dwaalt, vind ik mooi. Nee, nee, maar, nee, maar dat hoort in die voorbeelden. Ja. Als je... Uh, ik heb ik, ik dus niks met God of met Allah... maar dan moet ik heel voorzichtig zijn als ik dat zeg. Want we dragen het allemaal uit als je de betekenis begrijpt... van Jezus, van Moeder, van Gandhi, van Socrates... Ja. Dat is zo. Het zit allemaal in jezelf. Oké, okay. dan, dan ga ik het daar eventjes bij laten, Carla. Ja. ja? Ik dank je wel. Ja, maar als u, als u maar snapt wat ik bedoel. Dat gaan we er even over doorpraten. Ja, Oh ja, en dan ja, heb nog ik, wel ik, Nee, e nee, ik, e nee. Ga het, ik ga het even aan Paul vragen. Nee, even. E oh, nee. Ik spreek nou met Lux. Ja. Nee, maar ja. het boek van Nisar Kadaka. Vraag dat dan even. En of meneer Hans... Uh... Paul van der Velde. Oh. Ja. ja, het boek van Nishargadatta, want Nis dat is ook heel belangrijk. Nishargadatta Maharaj. Wat is dat? I.M.D. Ja, dat? ja ik, ik vraag het even aan Paul. Oké, okay. nou. nou Nishargadatta Maharaj, is een persoon die van de Vedanta is, de Advaita Vedanta. Dat ja, is dat? een richting in het hindoeïsme. En maar uh, Maharaj wordt door heel veel uh, Advaita Vedanta-aanhangers. Ja, dat, dat is een aparte richting binnen het hindoeïsme, maar die heeft in het Westen ook aardig wat aanhang. Als een van de grote inspiratoren gezien. Dus die naam komt heel veel naar voren en past ook heel erg in, in de lijn die, die Carla net uh, beschreef. Want wat, wat, mij, wat mij dat heel erg duidelijk maakte, haar verhaal, is uh, het belang van de biografie. Want je hoort hoe Carla beschrijft hoe zij tot, tot, haar, tot haar beslissingen is gekomen. Ja. En wat ik prachtig aan het verhaal vond, uh, het belang van twijfel. Ze durfde te twijfelen. En dat is een mensenrecht, hè? Ja. Want uh, we worden volgestopt met, met, met waarheden. Maar ja, het belang van twijfel dat kan ik niet vaak genoeg uh, onderstrepen. Twijfel kan je natuurlijk ongelooflijk onderuit halen. Maar het is ook een, een, een methode om dingen te onderzoeken. Klopt het nou allemaal wel? Ja. En ja, dat is, eigenlijk, is dat ook waarom jouw verstandhouding met die religies, of het nou christendom of boeddhisme is, ja. dat die, dat die een, enige afstand wil bewaren? Ja, ja, dat heeft daar wel heel erg mee te maken. Want je wil ruimte om het, ja, het, ruimte het mensenrecht jou, om te twijfelen het bewaren. Het mensenrecht om te twijfelen. En dat vind ik in, in, in Carla's verhaal net vind ik dat heel herkenbaar. En ook erg vraag. Oh, ik vind nou het wel een moment om nog een flesje, ja, zeker. <laughs> een klein flesje wijn open te trekken, misschien. Ja, het is de zevende, dames en plan. heren. Ja. Het is het achtvoudige pad, dat gaan we vandaag mm -hmm. halen. Ja. Nee, maar dat is een kleine relativering. Maar ja. eh, alsjeblieft, ik krijg nog een glaasje wijn. Bedankt. fonkelend bedankt. Um, rood. Ja, ja, ja. precies. Maar, en, en, en, dus dat moeten we vooral blijven doen ja. in de omgang met dit ja. soort. En als je tot een beslissing komt, hè, want op een gegeven moment kun je zeggen: ja, maar dit, is, ja. dit voor, wordt voor mij een principe. Ik heb altijd heel erg de neiging in gezelschap als mensen zeggen... dat dat is tegen mijn principes, dan zeg ik, interessant. Dan zijn er dus blijkbaar spraken van principes. Wat is dan voor de principes? Want een negatieve uitspraak roept op, dan moet er ook iets zijn voor die principes. Ja. Maar uh, ik, ik, ik, ik pleit heel erg voor twijfel, wetend dat het ook gevaarlijk kan zijn. Het kan mensen enorm onderuit halen. Maar uh, tegelijkertijd, ja, voor je iets als een echte waarheid gaat accepteren... moet je er wel heel diep over Nagedacht en gevoeld, en weet ja. ik wat allemaal gedaan het op hebben. En omgekeerd hebben. Precies. En dus een andere versie ja. ernaast hebben gezet. Om en, dan bewust ja, te kiezen. Ja, en erop durven terugkomen. Ja. Gewoon zeggen, dat, dat dacht ik tien jaar terug dat het zo was. Of dat dacht ik vorige maand nog. Maar ik durf op mijn schreden terug te komen. Nee, twijfel brengt mij toch tot iets anders. Is twijfel ook iets wat het boeddhisme toelaat? Ja, zeker. Uh, dubbele houding, uiteraard, weer, zoals bij alles. Enerzijds is wat de Kalama Sutta. Dat is een tekst die heel vaak wordt aangehaald door boeddhisten... waarin de Boeddha zegt dat je op niets moet vertrouwen... alleen op je eigen oordeel. Dus niet op geschriften, niet op wat een ander zegt met gezag... niet op, op het woord van de Boeddha zelf, zelfs. Je moet vertrouwen op je eigen oordeel. Dat wordt gezegd. Tegelijkertijd kom je ook in teksten tegen uitspraken... als van je moet wel vertrouwen hebben. En dat gaat dan weer tegen die twijfel in. Hm. Dus als je eenmaal een keuze hebt gemaakt... moet je er ook vertrouwen in hebben. Ja. Je kunt die twee wel combineren, hoor. dat kan wel... Als mensen dat willen, dan, dan kan dat. Maar ik, ik, ik blijf dat belang van twijfel uh, toch behoorlijk onderstrepen. Ja. Is het in jouw boek, Paul van der Velde, De Boeddha in het Tuincentrum, beschrijf je dit vaak? Wat eigenlijk hier ook wel even gebeurde. Je houdt heel veel lezingen in het ja. land. Ja. En het feit dat je hier zit komt ook omdat ja. iemand die ik heel goed ken, zo enthousiast was over NVO-lezingen, dat ik dacht, die moeten we eens uitnodigen. Ja. Maar in de pauze, schrijf je in het boek, en je hebt ja. het ook op elders verteld... komt er bijna altijd wel een, een wat oudere vrouw naar je ja. toe. Ja. En die begint haar levensverhaal ja. te vertellen. Ja, dat, dat, dat is me ontzettend vaak uh, al overkomen. En je praat over boeddhisme en is er op een gegeven moment... koffie of pauze komt iemand naar je toe. Meestal een vrouw van middelbare leeftijd. En die zegt uh, dat ze met boeddhisme bezig is. En daar hoort dan bij een beschrijving van de biografie dan zegt de persoon, uh, ik ben uit dat en dat milieu afkomstig. Uh, dat en dat pad gelopen. Uh, vaak komt daarbij uh, een soort religieus geschiedenis... Hè, van een strenge kerk of zo. En dan bij de vredesbeweging beland, milieu, uh, ja. dat soort zaken. Vaak een uh, traumatische ervaring. het verlies van een kind of van een partner... of zelf een uh, forse ziekte gehad. En nu ben ik boeddhist. En dan wordt heel vaak gezegd, grappig. Hè? Dan valt het woordje grappig. En... Uh, ik denk dan een aantal dingen. Uh, gezien de leeftijd van de persoon... denk je van nou, dat hoeft nog lang het einde niet te zijn. Er kan nog heel wat achteraan komen. Maar het woordje grappig... is heel serieus. Het relativeert wel, maar tegelijkertijd... die relativering is zo serieus... dat, dat, dat daar zit ook iets, daar, daar is wat mee. Maar ik, ik praat wow. dan vaak met de persoon... van hoe het dan gaat. Maar wat het is het dat mee? Wat is er dan mee? Ja, uh, dat het al? is een relativering, maar... Een niet relativering? een echte relativering? Nee, niet, niet helemaal echt. Er zitten kartelrandjes aan. Ja. Waar ik de vinger nog niet op heb, hoor. Maar ja. uh, dat, is, dat is me echt al een keer of tachtig overkomen, dit. Ja, nu, eigenlijk nu met Carla, in zekere zin. Eigenlijk ook. Is ook... Dus het is, blijkbaar is dat, is dat boeddhisme is ingebed in de biografie. Daar ja, is iets mee. Maar wat is dat? Dan? Wat, wat ik, wat is wat, dat? ik begrijp nou, niet helemaal wat je daarmee wil zeggen. Er kan een apologetische laag aan zitten. Iemand moet verdedigen waarom die persoon tot het boeddhisme is gekomen. Ja. Dat kan die bekering als het ware. Verklaren. Ja, terwijl bekering een ingewikkelde kwestie is. Want omdat het geen religie is... zeggen mensen dan vaak uh, dat ze juist niet bekeerd zijn. Ja. Hè? Ik, bedoel, ik was een keertje in de bibliotheek van Kuik. Het heeft niks met Kuik te maken, maar wel met wat zich daar ja. voltrok. Uh, misschien staat het ook wel in dit boek. Ik heb het een keer ergens beschreven. Maar een, ik moest daar een lezing over boeddhisme houden... Een mevrouw komt naar mij toe en vraagt, wat is uw boeddhistische naam? Dus ik zeg: ja, die heb ik niet. Hoe kan dat nou? Zeg: dus ik nou, dat kan. Heel veel mensen in de wereld hebben geen boeddhistische naam. Maar u stelt deze vraag met een reden. Heeft u een boeddhistische naam? Jazeker, een enorme Koreaanse naam. Dan zeg ik dus, u bent boeddhist. Ja, ik ben boeddhist. Dus u bent bekeerd. Nou, bekeerd, bekeerd. Dat vind ik zo'n term. En dat is nou precies het punt... Mensen combineren het. Hè? Wat, wat Carlijn het ook vertelt. Euh, Christusnatuur. Of, euh, het christusbewustzijn. Boeddha-natuur. Er wordt een combinatie van gemaakt. En zo raar is dat niet. Nee. Nee, dat is helemaal niet door, raar. Nee, maar wat, ja. er zit nog iets anders in. Mm -hmm. Wat je hier op een gegeven moment aanraakt. En dat is de, de richting die het heeft. Ja. Dat in dit geval Boeddha, zeg maar... Zich, zich Komt naar jou toe. Ja, oh ja, en zo moet ik het misschien ja. formuleren. Die ja. komt op een gegeven moment. Er moet een crisis vaker zijn. Ja. En dan komt Boeddha naar je toe. toe. Terwijl in Azië is ja. het andersom. Ja. Jij gaat Klopt. als Jij mens gaat. Ja. naar Boeddha toe. Daar ja. moet je allerlei dingen voor doen. Daar moet je offers voor geven, et cetera, et cetera. Ja. Dus, en als ik dat lees in, jou, in jouw verhalen. Of in jouw boek, in, in je analyse. Dan denk ik. Dan is daar dus nog altijd een fundamenteel verschil tussen Klopt. Oost en West. Is er? Is er. Dat blijft bestaan. Ja, Ook al hebben waar. wij dan Boeddha ja. in huis, ja. er is geen bal veranderd. Ja, dat is een fors verschil. Het is inderdaad waar in, in, in Azië, uh, je hebt daar de ideale biografie van de Boeddha. Hè, dus dat, dat verhaal van prins uh, Siddhartha Gautama. De mensen willen dat uh, opbouwen, willen zo'n leven voor zichzelf veroorzaken... door het doen van goede daden. Uiteindelijk in de vechter komt er ooit een leven aan... waarin je op die manier de verlichting bereikt... Uh, het ontdekken van leed deed de Boeddha door die vier ontmoetingen. Hè, met een oude man, een zieke, een dode en een bedelmonnik. Dat zit in zijn biografie. Hier zie je dat het ontdekken van uh, het leed een persoonlijk incident is. Iets wat in je eigen leven is gebeurd. Dus wat dat betreft wordt Kapilavastu, hè, de plek waar de Boeddha die vier ontmoetingen had... dat wordt iets wat in jouw leven vorm had. Sarnaat of in de Bodhgaya, de plek waar de Boeddha de verlichting uh, bereikte... dat wordt een incident uit jouw eigen leven. Vaak verbonden, zelfs aan een, aan een bijeenkomst ah, ja, met een monnik ja, ja, of zo. Ja, ja. Sarnaat, weet je wel, waar, waar de Boeddha de, de, de Dharma, de leer uiteenzette... dat wordt bijvoorbeeld het moment dat jij voor het eerst van die Boeddha hoort. Dus je past de leer en de geschiedenis en de verhalen... en de methodiek aan, aan je eigen leven. Ja, de biografie van de Boeddha wordt jouw biografie. Ja. Jij gaat de, de, die carrière van de boerder, de spirituele carrière, om het even managementtermen te zeggen. die ga je dus uh, ja, herkennen in je eigen leven. Ja. He, waardoor de verlichting of, of ja. de, de bevrijdende aspecten van de dharma. veel nabijer zijn ja. dan iets wat heel erg in de verte zich gaat ja, ja. voltrekken. Maar dat is dan dus een, een, een, een zeer westerse. Echt, dat dus, blijft dan dus een zeer westerse ja, omgang? Komt, met... het, ja, het komt in Azië wel voor, ja. maar minder dan dat het hier ja. gebeurt. Ja. Ja. Dat is een westerse inkleuring hiervan. Ja. Ja. Ja. Er zijn heel veel boeddhistische biografieën geschreven. Ik heb er heel veel gelezen, uh, waarin dus, uh, ja, noem, voor het gemak maar even bekeerlingen... hoewel ze niet bekeerd zijn vaak, maar ja. bekeerlingen... Uh, wat hun ervaringen zijn op het pad van de Boeddha. En daar, daar, hebben ze, uh, daar zijn heel wat biografieën, autobiografieën en biografie door anderen geschreven... over wat de ervaringen zijn op dat pad. Goed, laten we uh, ons, onze weg ook vervolgen met luisteraars. Ellie, nacht. Dag. Ja, je hebt even moeten wachten. Excuus daarvoor, maar... Nee, ik zit met plezier te luisteren, Gelukkig. hoor. Gelukkig, ja. ja. ja. Um, ben je boeddhist? Ja, ik zou graag... Uh, nee. Hm. Ik, heb, ik zou graag een vraag willen stellen daarover ja. aan de heer Van de ja. Ik heb zo'n veertig boeken gelezen over het boeddhisme... Um, en overigens haal ik daar hele mooie dingen uit. Maar waar ik constant tegenaan loop is het feit dat um, het boeddhisme gaat ervan uit dat je reïncarneert. Um, en wat ik er constant uithaal is het feit dat het lijden wat je in dit leven doet... te maken heeft met dingen die je in je vorige leven fout gedaan hebt. En daar loop ik iedere keer tegenaan, want ik vind het zo... Ja, moeilijk te accepteren dat ik zou moeten lijden um, om dingen die ik gedaan zou te hebben terwijl ik niet eens weet wat het is. Ja, ja. een serieuze vraag. Een hele reële vraag. Ja, nou, ik, ik vind dat heel moeilijk. Ik, ik ben ook um, lid, uh, toch wel behoorlijk lang lid geweest van de Boeddhistische Omroep. Ja. En op een gegeven moment heb ik ook mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik had zoiets. Ik had ja, ik loop hier toch iedere keer. Toen heb ik het er ook met die vrouw over gehad. Ze zegt, nou om heel eerlijk te zijn, is dat ook iets wat ik gewoon heel moeilijk kan begrijpen. En ik begrijp dat dus ook niet. Um, dingen die ik nu fout doe uh, ja. en waar ik de gevolgen van zie, die accepteer ik. Omdat ik ook weet waardoor dat gekomen is. Mm. Maar het lijden wat ik um, heb moeten doorstaan um, als kleinkind. Ik bedoel, ik wist amper dat ik bestond. Ja. En dan zou dat dus te maken hebben met een met vorige levens waarin ik dingen fout, fout gedaan heb en dat kan ik gewoon niet met elkaar remen. Paul, eh, het heeft twee aspecten. Is het zo dat het hè, is het een feit dat dat je dat je lijdt, het lijden dat je nu mm -hmm. ervaart, dat dat een gevolg is van fouten die je in een vorige levens hebt gemaakt? Um, dus... het, het wordt verklaard langs de karma weg, hè? Kijk, je moet, je moet het zo bedenken. Alle religies lopen tegen het feit aan dat je ziet dat de mensen... en de wezens sowieso, niet gelijk worden geboren. Sommige mensen worden geboren met, met, met heel veel leed in het leven. Andere lijken voor het geluk geboren. Uh, iedere religie zoekt daar een verklaring voor. Hè, genade van een godheid of het uh, razen en tieren elementen... zoals sommige religies zeggen. Uh, het boeddhisme en hindoeïsme zien vaak hierin... Ja, dat komt door karma. Dat zijn vruchten van karma uit het verleden. Het is alleen. Kijk, uh, karma is voor karma wie er niet is, mee vertrouwd Wat is karma? Ja, karma dan? is de wet van oorzaak en gevolg. Het, alles wat je doet. is het uh, gevolg van een vorige van En van een vorige daad. Okay. En inderdaad, nou, nou is het wel zo. Over karma zijn ontzettend veel opvattingen. Er zijn ook uh, opvattingen die zeggen. ja, dat is wel leed. maar het is toch de snelste weg terug naar het heil. Ook dat komt voor. Maar uh, karma uh, is in eerste instantie met name een verklaring. voor het feit. Dat we zo ongelijk worden geboren. Ja. Dat het in het leven voor mensen zo verschillend verloopt. Maar het biedt eigenlijk een. een, een, een karma is volgens mij. Als ik het goed begrijp. In, in, dat is echt een heel religieus begrip. Een heel religieus begrip. Ook een heel dogmatisch begrip. Heel, en dat ja. is het verbonden. Dus ja. is keihard ja. boeddhistisch is dat. Ja. Een, een, een, een religieuze verklaring voor, de, voor onrecht. Onrecht in de wereld. Nou, ja. Ja. ja. Maar het is inderdaad waar. Uh, dat, is, dat kan wel eens heel, heel hard zijn. Dus je ja. denkt: ja, is dat ja. het nou? Kijk, hey, da daarom zeg ik ook weer, kijk, ik geloof daar niet per se in. Ja. Ik kom mensen tegen die daarin geloven. Maar of ja. ik in karma geloof, dat, ja. Ja, dat, is, dat is een tweede. Ik, ik zie het met name als een verklaring voor... Uh, ja, hoe zit deze wereld toch in elkaar? Ja. Wat Ellie? Want de barsjes zien we. Ja. Ik, is dat dus een antwoord? Nou ja, ik, ja ik, ik, ik heb ook een uh, boeddhistische vriend in Engeland... En daar ben ik ook een aantal keren geweest. Daar hebben we ook heel veel over gesproken. En waar het eigenlijk ook mee kwam was. Van ja, maar dat moest je niet veel afvragen. Dat moest je gewoon accepteren. <laughs> en ik ben iemand die dus niet zomaar iets accepteert. Die gewoon graag verklaringen wil hebben. Nee. En ik, ja. ik loop hier gewoon tegen. Ja, ik ja. heb echt, nou ja... Maar misschien moet je dat gewoon, dat, die hele gedachte afwijzen dan. Dan kan je toch ook gewoon zeggen van ja, maar dat... Toch? Ja, maar dan, dan wijs je dus eigenlijk ook een deel van die reïncarnatie af. ja. Ja. ja, strikt genomen gelooft het boeddhisme ook niet helemaal een reïncarnatie. Hè? Uh, dat nou, wordt voor het gemak ik... wel gezegd. Maar uh, er is, volgens het boeddhisme, geen eeuwige ziel. Het hindoeïsme wel, maar het boeddhisme niet. Hè? De boeddha zei ook over de ziel, zei die an-atman. Het pali-an-atta. Er is geen continue atman. Dus uh, wij veroorzaken continu onszelf. Wij menen daar wel een kern in te ervaren. Maar dat kon wel eens een kwestie van illusie zijn. Hm. Dus... Uh, als je, als je tussen 0 en 80 verandert van een baby in een uh, gevorderde... dan uh, verander je ook per moment. Ja. Dus het boeddhisme zegt, kijk, wij zijn in deze studio binnengekomen... ik ben met de trein gekomen, de persoon die in de trein zat... en die nu hier zit, is dat nou echt wel dezelfde persoon? Het is niet wezenlijk anders, ik lijk nog best op die persoon... die in de trein zat, maar helemaal hetzelfde ben ik ook niet. Met de ziel is dat precies zo. Okay. En dan zegt de boeddha, zeggen dus heel veel boeddhisten ook... In feite is het niet helemaal sprake van reïncarnatie. Uit jouw karmische vrucht komt een volgend wezen voort. En of dat wezen helemaal dezelfde is... als die dat in die vorige levens fout heeft gedaan of niet... dat laat men in het midden. Okay. Ja, want wat ik uit die boeken haal... dat ja. is ook dat er heel veel over het nirvana gesproken wordt. Ja. Dat je dus net lang door reïncarneert... totdat je het nirvana bereikt hebt en dan is het dus over. Ja. Ja. Um, dat vind ik best een hele mooie gedachte... Hmm. Alleen denk ik wel van ja, maar als ik. El, misschien ben ik wel aan mijn dertigste leven bezig, ik heb geen idee. Maar als ik dan elke keer tegen dezelfde dingen aanloop, ja, dan. Ja. Ik vind dat, nou, ik vind dat gewoon een, een, een moeilijk onderdeel van het boeddhisme, laat ik het ja. zo maar zeggen. Ja. Hmm. Er zijn ook scholen die er gewoon veel minder mee bezig zijn. Zen-boeddhisme of zo is, is daar veel minder mee bezig dan bijvoorbeeld Theravada of zo. Dat ja. maakt ook ja. wel uit. Dus je kan ook ja. nog een beetje shoppen? Ja. Ja. ja. ja. Ellie, ja, in ieder geval echt, uh, fijn, ik, fijn dat je je twijfel of jij deze vraag aan ons hebt uh, medegedeeld. Ik dank je wel. Bedankt voor de antwoord. Goeie avond. Goed, dag. Alleen aan lussen gaan, maar geen muziek, de twee. De uur. Zoveel valt er te vertellen over boeddhisme. En dit is ook alweer een geval van fusion. Al me demi Afro Cubism, Dus het is Malinees en Cubaans. Samen. Mails. Ik lees er eentje voor. Typerend. Ik heb veel emotionele steun gehad tijdens het overlijdensproces van mijn vader... Mm. en later mijn hond door het Tibetaans Boek van Leven en Sterven. Van ja. Sogyal Rinpoche. Gedeelte van de as van mijn pa heb ik in een boeddha laten verwerken. Ja. ja, ja, ja, ja. dat komt heel veel voor ja? in Azië. Dat komt in Azië heel veel voor? Ja, dat komt in Azië, ja, veel, komt voor. In Azië veel voor. Wat was ja. de betekenis daarvan? Nou, boeddha-beelden uh, zijn vaak uh, beelden die ook een overledene gedenken. Het komt in Azië heel vaak voor dat dus de familie een beeld koopt... En dan, uh, dat beeld is vaak een ruimte voor een inscriptie onder, hieronder. Ja. En daar wordt dan de naam uh, geplaatst van de persoon die ermee herdacht. Het beeld wordt dan in een tempel uh, opgericht, uh, uh, daar, daar geplaatst. Overigens, ik zeg net een beeld kopen. Je hoort hier in het Westen heel vaak dat je boeddhas niet mag kopen. Oh, nou, ja. daar komt een, een, komt een vraag, een vraag van, ja. van, van via Facebook van ja. Harre Wetterhaan. Een beeld van boeddha mag je alleen maar krijgen en nooit zelf kopen, anders werkt die niet. Ja, dat, dat, dat is een verhaal dat je ontzettend vaak hoort. Het heeft ermee te maken, ik heb hier onderzoek naar gedaan in Nepal en in Thailand en zo. Het heeft ermee te maken dat je in het Thai en Cambodjaans, dat zijn op zich niet zulke moeilijke talen... Maar je hebt ontzettend veel woorden. En je gebruikt andere woorden voor het kopen van een Boeddha-beeld... of het kopen van de boodschappen. Dus net zoals de koningin nuttigt en wij eten en zo. Okay. En uh, je gebruikt dus andere <laughs> werkwoorden. En dat heeft tot gevolg dat men in Thailand zegt... You don't buy Buddha-image. Je gebruikt een ander woord. Ja, daarvoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Voor een Boeddha gebruik je het woord chao pra. En voor de boodschappen gebruik je het woordje uh, soe. Of ten, zo zeg je. Lopen er taal, de lopen even, even, is, even twee echt, van zijn talen door ja, elkaar. Ja. echte uh, taalkundige kwestie, is dat. En uh, in Nepal, daar was ik een paar jaar terug voor onderzoek... en uh, nou die neerwaars is al iets van... ja, goed, dat verhaal komt uh, uit Thailand voort. Wij, uh, wij hebben dat gewoon niet. Een beeld koop je gewoon, ja. dat is geen punt. Ja. Dus, de, dus, dus het is echt. Je mag het gewoon zes verhalen zijn eigen leven ja. gaan leiden in het Westen. Ja, heel goed. Nou ja. Frits, um, die overigens het boeddhisme, een van, de, van die, die e mailschrijver mm -hmm. een van de meest tolerante religies vindt. Ik noem mezelf geen boeddhist, maar deel de filosofie en het gedachtegoed. Martine uit Middelburg, goedenacht. Ja, dat klopt. Wat klopt? Um, ja, goedenacht. Ja. <laughs> Wat klopt er nou eigenlijk? Ja, je hart of je schilderijen en muur, waar dat tikt niet. Wat is om het moeilijk te maken? Nee, zonder dollen. Ja. Um, even kijken, je mag niet opschetten wanneer je verlicht werd, hè, geloof ik. Klopt dat? Nee, dat mag niet. Nee. Oh, wil ik er even over pochen. Oké. Okay. Moet ik wel even mijn bril zoeken? Oh, even kijken, hoor. Ja, dat is wel jammer. maar. Ja. Ogen gaan toch achteruit. Ja, dat is, ja, nee, ja, 58 ben ik. Even kijken hoor. 25 juni, even kijken, die kalender is ook eeuwig duren. Ja, even kijken, van dit jaar las ik toevallig. Ja, ik denk, 25 juni, als u... Wat lees u. je nou eigenlijk, Martien? Waar ben je ik nou weet, mee bezig? Ja, oh God, zo, ja, ja dat, dat weet ik ook niet. Ik zal me introduceren. Om te beginnen. Uh, van Buitenen. Van Buitenen, Martien van Buitenen. Vroeger getrouwd geweest met Serge Davidian Spuragerie. Van Buitenen tot Scheveningen. Ga, ga je nog een, zin, een, een, zin, een zinvolle vraag stellen nu? Ik hoop het. En wat is die dan? Als u in stille rust kunt zijn, als een gebroken gong die niet langer klinkt... dan zal de vrede van Nirvana uw deel zijn en alle boosheid verdwijnen. Mijn zinvolle vraag is, vergeten we niet de Mohammedanen, de Islamisten, de moslims? Hoe moet je ze noemen? Hoe bedoel je, vergeten we die? Ja, die heb ik nog niet langs horen komen in uw uitzending... Ik wo woon toch ook in Azië en ook ergens. Ja. Ik ben nooit in India geweest. Ja. Maar. Ja. Ja, nou ja, nee, die, die zijn we helemaal niet vergeten. Maar we hebben het nu even over boeddhisme. En, uh, de... Oh, het verschil tussen boeddhisme... Ja, ik, ik heb uw uitzending gemist. Oh, ja, dan wordt het weer lastig. Ja, maar ik kreeg een cd'tje opgestuurd waarvoor dank, Maar ik had die uitzending verwacht in uh, maandag. Oké. Okay. Martine, ik vind nogal... het vooral heel verwarrend. Dus um, ja, maar goed. wij proberen nou, juist helderheid duidelijk. te scheppen... als het gaat om uh, omgang met boeddhisme. Dus weet je wat? Oh, we, weet gaan, wat? we gaan uh, er... Plaatje draaien. Ik stuur nog een mailtje. Ik heb geen e-mail. Ik, ik ben... Ik ben ha ha ik, in ik, ik, ik, hartelijk goed. Dag. Want er zijn namelijk nog wel andere reacties. Um, ja, ik kon hier even helemaal geen wijs uit. Dus ik denk, ja, dan gaan we ook weer door. Um, meneer De Wit die heeft gebeld. en Die stelt dat de Falun Gong-beweging... Mm -hmm. claimt dat het boeddhisme een aflopende zaak is. Mm, ja. Dat lijkt me niet. Nee. Nee. Gong is natuurlijk een, een soort anti-beweging in China... waar eigenlijk helemaal niet zoveel mee aan de hand is. Maar Gong organiseert zich en daar kan China nooit zo heel fantastisch nee. tegen. Maar uh, het boeddhisme is in China juist uh, booming op het moment... Ja. China met name. Uh, ja, ja, ja. Uh, dat, dat onderschatten we hier nogal. Ja. Dus, niet dat alleen die... het kapitalisme in Chinees boemen, nee, nee, maar, nee, maar ook het, het boeddhisme. Ja, omdat met kapitalisme natuurlijk ook de stress komt. Hè. Dus uh, je ziet dat. dezelfde. Ja, zo werkt Zeker, het? ja, ja zo dat werkt is... dat, tuurlijk. Dat is dus... dus wat je ziet gebeuren is dat uh, boeddhisten in China. Om de... of, nee, ik moet niet zeggen boeddhisten in China. Dat Chinezen gaan mediteren om dezelfde redenen als hier: <laughs> stressreductie. <laughs> tuurlijk, je krijgt dezelfde dingen. Ja. Ja, ik ben een keer op een conferentie in Hongkong geweest, uh, de universiteit daar, omdat uh, die ging over psychotherapie en boeddhisme. En dan hoor je dus dezelfde verhalen dat, dat mensen daar ook uh, stress krijgen dezelfde welvaartsproblemen als hier. En dan gaan ze daar uh, als reactie op gaan ze mediteren. Een interessante interactie hoor, die zich wat dat betreft uh, volgt. Ja, dat is toch dat, ja. dat is toch ge ja, geestig. Ja, ja. Dat is dat vind ik nou grappig. Ja. Ja, ik, ik noem het wel eens kerosinedharma, de, de leraren vliegen op en neer. En het boeddhisme verbreidt zich van Oost naar West, maar ook terug van West naar Oost. hoor Dat is de kerosinedharma. Ja, oké, okay. die houden het erin. Ja, ik vind het onvoorstaanbaar geestig. Een andere vraag van Leo Blom. Hoe kan het dat Boeddha vroeger dik was en nu niet meer? Ah, ja, dat, uh, dat heeft te maken met de dikke Boeddhas... die je vaak in China en Korea en Japan afgebeeld ziet. Strikt genomen is de dikke Boeddha geen Boeddha. Dat was een geluksgod, Putai of Hotai geheten. En uh, dat was wat anders eigenlijk dan de slanke Boeddhas. Maar uh, in Korea, Japan, Vietnam, China wordt Maitreya, de Boeddha van de toekomst, vaak gelijkgesteld aan de dikke Boeddha. Dus daarom kom je die dikke Boeddha in tempels tegen. Maar eigenlijk is dat niet uh, de afbeelding van Siddhartha Gautama. Het is eigenlijk wat anders. Maar dan krijg, krijg je wel eens die verwarring tussen dikke Boeddha's en dunne Boeddha's. Hm. Dat krijg je dan wel. Maar Siddhartha Gautama is doorgaans de dunne Boeddha. En die dikke Boeddha is ofwel een geluksgod Putai of Hotai geheten... dan wel de Boeddha van de toekomst, Maitreya. Hm. Goed. Dus het is niet zo een meer een kwestie van vroeger. En nee, nu het is uh, ja. Ach, allemaal. Het een andere, allemaal... andere figuur eigenlijk. Een ah, andere ah, ja, persoon. Ja, ja. Dus niet de reactie. Ik heb nog wel een vraag. We hebben het nu over boeddhisme. Je kan niet ontkennen. Je hebt het ook in je boek, uh, Paul van der Velden. De Boeddha in het Tuincentrum. En ik zeg dat het boek is uitgebracht bij Mijnema. En het is al van negentien, van Het is twee... van dit jaar, 2013. Ja. Je hebt het ook over andere populaire beelden van het boeddhisme. Iets anders wat. Uh, en ik weet niet of het waar is, maar mijn intuïtie uh, zegt wel dat dat, dat het toeneemt, uh, de invloed of de, de populariteit van yoga ja. in het Westen. Ja, ja. Nou, die, die is natuurlijk al een hele tijd, maar uh, die, ja, of, of die echt heel erg toeneemt, ja, nou ja, misschien wel. Ja, pas een yoga festival in Nijmegen, ik denk het wel, ja, dat neemt ja. toe. Ja. Kun, kun je over yoga in het Westen iets vergelijkbaars constateren als over boeddhisme in het Westen? Uh, ja, we gaan selectief met de boodschap van de yoga om. Dat doen we. We, gebruiken, we halen daaruit wat we kunnen gebruiken. En dat is in het Westen tegenwoordig natuurlijk met name de houdingen yoga. Ja. De yoga van de asanas. En uh, daarbij wordt dan vaak verteld dat die yoga 5000 jaar oud is. Of nog ouder. Het hervinden van hele oude waarden, daar gaat het om. Onderzoek wijst uit dat dat toch wel wat genuanceerder uh, ligt. En dat uh, er inderdaad wel een oude traditie is. Hè, de sramanas, de asceten, die allerlei zaken deden. Maar dat de huidige uh, nadruk op de asanas van veel recenter datum is. En dan spreekt men echt van eind 19e, begin 20e eeuw. Echt waar is Veel nieuwer dan we eigenlijk denken. Er is wel een oude dus kerk. Dus yoga is maar ja. 100 jaar oud of iets minder Nou, dan 100... dat, dat klinkt wel een beetje erg uh, nee, maar dat geforceerd. Je niet. Ja, de, de, de, de nadruk op de houdingen, ja. he, op al die asana's, okay. is veel minder oud dan we denken. Okay. He, Kundalini-yoga heeft wel degelijk een traditie die op de middeleeuwen teruggaat. Ja. En je hebt uh, in, de, in de tijd van de Upanishads, et cetera, dus pak een beet 9e, 8e eeuw voor Christus had je wel degelijk uh, asceten die hele andere dingen deden... dan uh, ja. wat in, dan in de normale samenleving gebeurde. Maar er is, er is onderzoek gedaan door een Engelsman, Mark Singleton. Dat is een heel fundamenteel onderzoek naar uh, het feit. En dat is echt opmerkelijk. Yoga ontbreekt in de kunsten. Als je naar de kunsten van India gaat kijken... dan kom je geen oude afbeeldingen tegen van yogins. Die zijn er niet. Het is allemaal vrij nieuw. Je komt wel asceten tegen... Maar niet in al die houdingen. Maar asseeters zijn gewoon mannen. Of mannen met lange haar. Die, die stilzitten. Die stilzitten. Ja, niks. Houding, dat doen ze. Ja. Maar in die typerende houdingen die nu bij de yoga thuis horen. Dat is van veel recenter datum. En, en je zegt eind 19e eeuw. Ja. En waar komen die houdingen dan vandaan? Nou, ten dele zijn die beïnvloed door de, ja, de hele körpercultuur die uh, Europa kenmerkte. En het uh, werk van Singleton. Uh, daaruit kun je opmaken dat heel veel van de houdingen eigenlijk afkomstig zijn van uh, ja, vrouwengymnastiek uit Scandinavië. En dat uh, komt in de yogakringen nogal hard aan. Ja. Maar ik, ik, ik zelf uh, ben me net bij het boeddhisme de, de mening toegedaan, het gaat erom wat mensen ermee kunnen doen. Ja. En als in India wordt gezegd, iets is 5000 jaar oud, dan betekent dat in praktijk dat iets tijdloos is. Ja. En dat is er interessant aan. Ja. Maar uh, kijk, het is eind 19e eeuw, de tijd van Vivekananda, een van de grote Hindoe-filosofen, uh, die zag in. Uh, die, die, die was dus erg voor de Vedanta-achtige dingen. waar we het eerder over gehad hebben met Karle. Die er een Maharaj zit in die sfeer. De meditatie, dat was een, een heel cerebraal proces. Uh, hij keek enorm neer op de fakirs en yogins die op de markten zaten. Dat waren de slangenmensen en zo. Dat, was, uh, dat was, was, was niet religieus. En eigenlijk, uh, de Engelsen keken ook nog op de Indiërs neer. want de Indiërs waren verzwakt en uh, pervers, et cetera. En via esoterische genootschappen als de theosofie belanden, belanden de körpercultuur, de, de, de lichaamscultuur, ook via de Engelsen in India. Daar zijn reacties op gekomen en bepaalde uh, hindu-nationalisten hebben toen yoga-oefeningen ontwikkeld, vaak gebaseerd op ja, die, die hele lichaamscultuur die die esoterici meebrachten. En daar is eigenlijk de moderne yoga uit voortgekomen. Weliswaar zoekt men dan wel de oude wortels... Die, die ook niet helemaal afwezig zijn. Maar de huidige yoga is minder oud. Als je echt gaat kijken naar 5000 jaar... in de betekenis van letterlijk 5000 jaar... is dat beduidend minder oud dan, uh, ja, dan 5000 jaar. Alleen, wij kennen de yoga in het Westen in Indiaanse outfit. En... Vandaar is ook ja, dat heeft dan vaak met gezondheid te maken... Ja. met uh, dat soort kwesties. Nee, het is, het, het, kijk, het gaat er niet over of het zinnig is of niet. Of, hè, of nee. het gezond is of niet. Of, of zinvol is of niet. Daar nee. gaat het niet om. Maar het gaat wel over de fundering. De fundering. Da de, ja. de legitimering ervan. Ja. En ja. Door, het, door het een geschiedenis te geven... die veel ja. ouder is dan het te werk is... De, de, de, denk je het meer uh, waarheid te geven. Terwijl, je krijgt het gezag. Want, want mijn, ja. het, in alle oprechtheid... Ik, ik ben echt verbaasd als je ja. dit vertelt. ja. ja. Ja, het is ook een omstreden standpunt van Singleton. Er is veel reactie op, mondiaal. Wat denk jij? Uh, ik ben bang dat hij voor een heel groot. dat hij wel een sterk punt heeft hoor. Uh, hij zegt het heel stellig. Maar uh, het is mij wel opgevallen in de Indiaanse kunst. dat de afbeeldingen van de yoga, oude afbeeldingen, ontbreken. En dat is heel opmerkelijk. Ja. Maar ja, wat je in India heel vaak ziet... Uh, ik heb zelf heel lang uh, Zuid-Indiaanse klassieke dans gedaan. En uh, daarbij zei de lerares van mijn lerares altijd... in de oldest times, in de oudste tijden, deden we het zo. En toen vroeg mijn lerares een keertje... wanneer was dat dan de oldest times? Want dan denk je ook aan 5000 jaar geleden. Nou, toen ik jong was. Ze hadden het over 30 jaar geleden. Ja. Daar kwam het op neer. Ja. Maar Indiërs leven met een ander tijdsbesef wat dat betreft. En dat moeten we niet vergeten. Wij vertalen dat in lineaire tijd... En als iets vijfduizend jaar oud is, betekent dat veel meer... het is van tijdloze waarde. Ja, ja, ja. En dat is er in formuleringen, formulering, een fraseering. Ja ja ja. ja, ja, ja. En dan kom je toch weer bij waar we eigenlijk ook mee begonnen... met de poëzie ook, ja. van, de, ja. van, ook van het boeddhisme. Dat zit dus ook in het ja. hindoeïsme. En in, in poëzie ja. en de kunstzinnige formulering in dit geval... Ja. of de manier waarop je het uitbeeldt, dat tilt ja. iets op. Ja, en daarmee wordt het tijdloos. Ja, en dan krijg je de eeuwigheidswaarde. ja. En dat is interessant. Ik heb een van mijn boeken ook genoemd Eeuwig Jong en tijdloos oud. Uh, tijdloos oud en eeuwig jong. Ja. Omdat dat het interessante eraan is. <laughs> Whatever, ja, het wordt ja. zoiets Eeuwig <laughs> ja. jong en tijdloos oud. Ja. Ja. Ja. Omdat ja. het interessante eraan is. Ja. Uh, deze zaken krijgen telkens opnieuw weer vorm. En dat maakt zaken interessant. Ja. Als mensen er in ieder tijdsgewicht opnieuw weer nieuwe ja. vormen aan kunnen geven... Ja. dan roest het ook niet vast. Want, want, dat is want dan is het tegelijkertijd iets is wat voor alle tijden en alle mensen heeft gegolden. En tegelijkertijd ja. ook iets wat nieuw is. Precies. Namelijk ja. dat en op, op ieder moment weer ja. betekens krijg krijgt daardoor. En ja. dat boeit me. Ja. Ja. Ja. Maar dat geldt dus zowel voor, voor yoga als ja. voor boeddhisme. Waar ja. we ja. het nu lang over ja. gehad hebben. Ja. Ja. Um, wat, ga, wat gaat... Oh, ik, ja, ik heb nog meer reacties wel. Ik weet niet of ik dat... Uh, Oh, dat vind ik wel leuk. Dit is iemand die woont op de Wunderinklaan in Eefde. En ik heb in Eefde gewoond. Oké, okay, dus je weet waar de Wunderingklaan is. Ja, mijn zus woont daar nog steeds. Oké. Okay. Ja. Een paar huizen verderop, denk ik. Mm -hmm. Met veel nieuwsgierigheid luister ik naar jullie gesprek op Radio 1. Lex, jij bent op zoek naar de verbinding tussen Oost en West. Kan het zijn dat het een syste systemische aangelegenheid is een kwestie van systemische fenomenologie... dat is een term uit de filosofie, mm -hmm. dat dat de sleutel is. Vanuit het, Vanuit het westen naar het oosten. Want aan welke zijde steek je de sleutel in het slot van de deur? Naar het oosten. Vanuit het westen? Vanuit de systemische fenomenologie? Paul, is daar in het oosten een vorm voor? Voor systemische fenomenologie? Ja, Het is nu vier minuten voor twee. Ja. Biografische aangelegenheden laten zich in het westen prima vertalen... door opstellingen aan de hand van de systemische fenomenologie... Dat is een hele forse vraag. Uh, kan je daar iets over zeggen of, of laten wij deze hangen? Dat kan natuurlijk ook altijd Het is dan. natuurlijk een mooie vraag op zich. Nou, er zijn wel degelijk uh, handreikingen van Azië uit naar het, naar het westen toe. Ja? Dat bestaat wel degelijk, ja. Sowieso, uh, de uitwisselingen van de ideeën zijn natuurlijk al vreselijk oud... We doen net alsof dat vroeger niet gebeurde, maar er stond een boeddhistisch klooster in Alexandrië. Ja. Maar bovendien heb je ook al een paar keer gezegd dat, dat boeddhisme past zich aan aan de omstandigheden. Ja, dat, eigenlijk, aan de omstandigheden. dat is al een en Dat een soort, is al een handreiking al. Hè? Ja. Kijk, de, de vraag is, is: boeddhisme een religie? Uh, er is een boek wat heet De Dharma van Benedictus. Ja, en dat is een vraag de andere kant op. De vraag de andere kant zou zijn: is het christendom een Dharma? Kijk, en dan wordt het een interessante uitwisseling. Nou, dat soort gedachten. Ja. Ja, dan, en dan, dat, is, dat gaat over opening maken. Ja. Dat kan allemaal. Ja. Ik vond dit wel, deze, deze, deze twee uur dat wij jou hier te gast hebben gehad... Paul van de, van de Werven. Wat zeg ik nou? Ja, van de Velden. Alsof je al een ander mens bent geworden. Mm, op weg. Ja, helemaal getransformeerd. Dat vond, dat ja. vond ik wel een, een, een, een exercitie in, in, in, in een open blik. Om een aantal van die dingen die je toch bijna automatisch aanneemt... Mm. Om die, nog eens om, om om te draaien. En te ja. kijken van wat betekent het eigenlijk? Dat, daar heb ik wel heel erg van genoten, moet ik zeggen. Okay. Nou, dat was wederzijds. Ik ja. heb er ook zeer van genoten. Ja, Tot genoegen. Ja. Komen er nog veel meer boeken? Uh, ja, op een uh, moment met uh, vier boeken bezig. Vier boeken? Ja. <laughs> <laughs> ja. Dus, en dan uh, reizen, dus je gaat ook ja, op reis ook naar, naar ja, India. Ja. En je bent hoogleraar en ja. je geeft les. En... Ja, het is wel druk, ja dat is wel zo. Ja. En, wat, doet een, wat, en wat, doet, wat doe jij dan? Als het zo druk is, hoe doe jij dat dan om dat aan te kunnen? Lijstjes maken wat het eerste moet, wat het tweede moet en wat het derde moet. Gewoon stapje voor stapje. Niet struikelen uh, over een kiezelsteentje... terwijl je naar de top van de berg kijkt. Uh, dat soort dingen. Ik wens je veel geluk. Bedankt. Dank jij ja. ook. Paul van der Velden. Uh, nou, de boeken kunnen gelezen worden. Zometeen gaat Roel Koeners door. En dat is mooi. De nacht klinkt anders. Ja, zeker vannacht. Want hij wijdt zijn in memoria vannacht aan Maarten van Roosendaal. Wij deden het maandag, hij doet het vanavond. Dus dat, dat wordt een bijzondere nacht, een ontroerende nacht. Um. En morgen heeft Mieke van der Wij als gast Maria Blaise... en dan gaat het. dat is een kunstenares. Dat is wel mooi, want die gaat het over flow hebben. Ja, nou, als dat geen boeddhistisch begrip is, dan weet ik het niet meer. Ik wens u nog een hele goede nacht en een goede reis. Iedereen. Mm. Dag.